Morgenavond maakt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bijzonderheden over de vondst bekend. Nieuws daarover is inmiddels uitgelekt. Ontdekking is gedaan door een bioloog en kan betekenen dat er elders leven is... op plekken waar dat tot nu toe voor onmogelijk wordt gehouden. Zo wordt er nu vanuit gegaan dat fosfor een onmisbare bouwsteen voor het leven is. Bacteriën blijken nu ook arsenicum als bouwsteen in hun DNA te hebben, terwijl fosfor ontbreekt. Het Amerikaanse ministerie van Veiligheid heeft een deel van de website van Wikileaks van het internet laten halen. Daardoor zijn de Amerikaanse documenten van diplomaten niet meer toegankelijk. Wikileaks beschikt over een kwart miljoen van zulke documenten en had er de afgelopen dagen honderden op de site gezet. Een deel van de site waar de documenten op stonden is op verzoek van het ministerie van Veiligheid offline gehaald door webhoster Amazon. Dat bedrijf is vooral bekend als internetwinkel, maar huisvest ook websites. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wil een taskforce oprichten om de drugscriminaliteit aan te pakken. Dat zei hij na een gesprek met minister Opstelte van Veiligheid. Van Gijzel is bang dat de situatie uit de hand loopt als er niet snel wordt ingegrepen. Hij is in Den Haag om, om, in, om meer politiemensen te vragen. De afgelopen tijd was er een reeks gewelddadige incidenten die te maken hadden met de georganiseerde criminaliteit in de wiethandel. Ook in burgemeente Helmond zijn er problemen. Daar heeft de burgemeester zijn taken neergelegd en is hij ondergedoken na ernstige bedreigingen. Het weer vanavond in het zuiden wat lichte sneeuw. Vannacht in het hele land sneeuw met uitzondering van het uiterste noorden. Minima liggen rond min 7. Morgen veel sneeuw in het noordwesten. Maxima tussen min 5 en min 1. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. -M -M. Met, met nu CFM in de avond. my life.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 Shake it like that uh -huh.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 Echt een leuke band.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 I'm You see